10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Een groot deel van het Belgische natuurgebied, de Hoge Venen, is vannacht afgebrand. Ongeveer 1000 hectare van het gebied in het oosten van België ging in vlammen op. De brand ontstond gistermiddag. In de loop van de avond ontdekte de brandweer twee nieuwe brandhaarden. Politie vermoedt dat die zijn aangestoken. Naar verwachting duurt het nog de hele dag om na te blussen. Bij de grens tussen Thailand en Cambodja zijn heftige gevechten uitgebroken. Daarbij zouden sinds vrijdag minstens 12 doden zijn gevallen. De strijd gaat om een eeuwenoud tempelcomplex... waarover de landen al tientallen jaren een conflict hebben. Het internationaal gerechtshof in Den Haag... wees de tempel in de jaren 60 toe aan Cambodja. Maar veel Thai hebben zich daar nooit bij neergelegd. De afgelopen jaren is al vaker gevochten om de hindoeïstische tempel. Tienduizenden mensen aan beide zijden van de grens zijn gevlucht. In Apeldoorn is voor de tweede keer een bronzen oorlogsmonument gestolen. Het is een 30 centimeter groot mannetje dat onderdeel is van het monument De Dwangarbeider. Het gestolen beeld is een replica van het origineel dat al in 2008 werd ontvreemd. De voorzitter van de stichting Dwangarbeiders Apeldoorn denkt dat de dieven het brons willen verkopen. De ding weegt ongeveer 3 kilo. Ongeveer 100 euro aan materiaalwaarde. En uh, ja, het maken kost tussen de 2 en 3000 euro. Maar het wegnemen dat is gewoon verschrikkelijk. Want je doet er zoveel mensen verdriet mee. Mensen hebben me gebeld, hebben me gemaild, die zijn helemaal verslag. Het monument staat sinds 2004 in Apeldoorn en gedenkt de razzia's tijdens de Tweede Wereldoorlog en de onmenselijke behandeling van de dwangarbeiders in het Duitse kamp Rees. Door het noodweer in de Amerikaanse staat Arkansas zijn zeker vier mensen omgekomen. Een tornado verwoestte er zo'n honderd huizen. Twee mensen overleefden dat niet. Deze man zegt dat zijn vrienden hem waarschuwden voor de tornado funnel was 65-70 over trees. we animals in basement. De twee andere slachtoffers kwamen om door overstromingen in het noordwesten van Arkansas. De gouverneur van de staat heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat de stormen en overstromingen al dagen aanhouden. Heel Nederland ligt al dagen onder een laagje gele stof. Het gaat bijna overal om stuifmeel van eikenbomen, berkenbomen en gras. Volgens deskundigen is er sprake van een uitzonderlijke situatie. Door de hoge temperaturen van de afgelopen week staan bijna alle bomen en grassen tegelijk in bloei. Door de droogte blijft het stuifmeel in de lucht hangen. Normaal gesproken regent het stuifmeel weg en zijn bijvoorbeeld auto's maar korte tijd bedekt met het gele stof. Daarom is het nu vooral bij wasstraten erg druk, zegt deze eigenaar van een wasstraat in Emmen. Laas altijd wel een, een verhoging van het aantal wassingen. Uh, je hebt nu natuurlijk een, uh, met die, met die polden bij een extra drukje. Ja, het is de laatste beken hebben we gewoon een verdubbeling geconstateerd. Ik denk dat, dat bij de meeste wastaar wel het geval is. Het weer zonnig bij matige noordoostenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Het wordt 14 graden op de Wadden, 21 graden in het binnenland. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft de hele dag droog. ANWB ah, Verkeersinformatie. De files van de ochtendspit zijn nu snel aan het oplossen. Er staan er nog twaalf. De wat langere files staan op de A1... Amersfoort richting Amsterdam... tussen Bussum en Muiderslot, zes kilometer. A7, Hoorn richting Zaandam, voorknopend Zaandam, zeven. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal West en Driebergen, vijf kilometer. U hebt een AOW-pensioen en u gaat samenwonen. Kan dat? Ja, natuurlijk.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 Sven Kokkelman. GroenLinks en de ChristenUnie willen niet in een achterkamertje... met Hans Heelen, de minister van Defensie, om te praten over Kunduz. Een op de vier Nederlanders krijgt een psychische aandoening... en dat kost jaarlijks 5,5 miljard euro. Op een gegeven moment houdt het ook op, hè? dan kan de samenleving ook niet meer betalen. Dus we moeten wel goed kijken hoe gaan we het optimaal inzetten, op welke manier... De moord op 15 stakende Shell-arbeiders. bijna 70 jaar geleden wordt herdacht op Curaçao. en het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is 5 over 10. Het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. De oppositie wil niet in het geheim overleggen met de minister van Defensie. Hans Hiller over de kunduz missie De Tweede Kamer praat vanavond over de nadere afspraken. die het kabinet heeft gemaakt met de Afghaanse autoriteiten. en met de NAVO over deze politietrainingsmissie. Johan, Voor de Wind, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, Mo morgen nog. Ja, ja, maar niet dat ja, Ik wel erg op de zaken. De de ja, middag, morgen, avond. <laughs> dan krijg je dat. <laughs> u bent tweede kamer niet voor de ChristenUnie. <laughs> Waarom wilt u niet in een achterkamertje met Hans Hille? Nou, op zich is het niet zo heel spannend. Het gebeurt wel eens vaker dat men van tevoren vraagt wat onze inbreng is. Maar het was zo duidelijk wat onze inbreng is. Dat staat in de media. Ik heb ook een aantal schriftelijke vragen ingediend bij hem. Dus het, het, het leek mij gewoon verstandig om met elkaar in debat te gaan vanavond. Ja. Want daar in het openbaar moet vooral het debat plaatsvinden. Maar de minister wilde graag wat meer vertellen over de aard van de missie. Uh, en dat kon alleen achter gesloten deur, heb ik me laten vertellen. Ja, nou ja, als het alleen maar achter gesloten deuren kan, dan heb ik niet zoveel informatie. Want uh, ik wil graag uh, publiekelijke informatie hebben, zodat ik dat kan gebruiken in het debat. Anders weet ik straks uh, veel meer uh, informatie, maar dat kan ik toch niet gebruiken. Dus dan moet ik mijn tong eraf bijten. Daar heb ik niet zoveel zin in. Nee, maar in militair strategische informatie kun je doorgaans toch niet in alle openbaarheid delen met het parlement? Nou, ik heb in eerste instantie uh, een briefing aangevraagd... Uh, met de militaire top, die hebben we ook gehad vorige week. En daar zat ook een gedeelte gesloten informatie... in als het om de veiligheid van onze eigen mensen ging. Dus die informatie heb ik allemaal tot me kunnen nemen vorige week al. En als het over politieke inhoudelijke zaken gaat... dan moeten we vooral in het openbaar over spreken. Hoe hangt de vlag er nu bij? U wil de garanties van het kabinet... onder meer dat die, milita die politietrainers niet werden betrokken... bij militaire handelingen, geweldsactiviteiten, zal ik maar zeggen. En dat de training eh, acht weken zou duren... in plaats van zes, dus twee weken langer. Het kabinet ja, zegt... Nou, dat, ja. Dat, ja, het kabinet heeft een goede stap gezet. Hè. Die heeft dus gezegd en gegarandeerd dat die acht weken basistraining zal uh, plaatsvinden. Uh, nu is nog de vraag, en het gaat ons echt om, kunnen wij verantwoord de mensen uit de poort uh, laten gaan, ja of nee? Nu is nog de vraag of ze de vervolgopleiding nog kunnen krijgen van tien weken. En uh, daar gaan we vanavond over praten, want ik vind, uh, uh, je moet niet half werk afleveren. We hebben met elkaar afgesproken dat de totale opleiding 18 weken zou zijn. Ja. En ik hoor nu van de minister dat ook een aantal van onze uh, recruten die de basisopleiding gaan doen, uit zullen zwerven naar de rest van Afghanistan. Ja, dan verliezen we het zicht en we kunnen die basisopleiding of die vervolgopleiding niet meer geven aan ze. Ja, maar dat is toch waarom we ze uh, trainen, namelijk dat ze het land weer, uh, laten we zeggen, op orde krijgen. En dan, dan is het toch niet zo raar dat ze uitzwermen, bovendien is het een land in oorlog. Ja, nee, dat is ook heel logisch. Alleen wij trainen in Koendoes, in de provincie Koendoes. En eh, als we ze dan een volledige training willen geven... dan is het ook de bedoeling dat we de mensen in Koendoes eh, trainen... en dat ze niet verder uit gaan waaien. Want dan verliezen we het zicht op de jongens. Ja, maar goed, tegelijkertijd eh, zeggen alle deskundigen... Eh, of wij ze nou trainen, of de Denen, of de Fransen, of de Duitsers... ze gaan er echt niet met een buttom op lopen, eh, getraind door de Nederlanders. Dus eh, hoe, hoe hard is die garantie die u hebt gekregen? Nou, dat moet vanavond blijken, want... Eh, hij zegt dus dat een aantal buiten Koenloes geplaatst gaan worden. Nou, Dan zijn we dus afhankelijk van andere NAVO-landen in hoeverre die de training overnemen. En dan moeten we daar weer afspraken mee gaan maken. De voorkeur van de ChristenUnie gaat uit om de training te beperken tot de mensen die in Koenloes zelf geplaatst gaan worden. Zodat wij uh, deze mensen van voor tot aan het einde van het traject goed kunnen begeleiden. Maar de NAVO heeft toch al gezegd gelijke monniken gelijke kappen. Een training is een training en we gaan niet om, uh, om de ChristenUnie en GroenLinks een beetje te willen te zijn uh, voor Nederland een uitzondering maken. Nou, ja, je hebt twee soorten trainingen. De basistraining, daarvan heeft de NAVO nu gezegd... dan gaan we in 2012 waarschijnlijk allemaal naar acht weken. Nou, dat is al winst, want in de vorige brief stond dat de NAVO vasthield aan die zes weken... Maar Nederland wil daar bovenop nog een keer tien weken begeleiden... Um, als zij in, uh, uit de poort zijn gegaan. Nou, En daar is nu weer een discussie over of de NAVO dat ook bereid is over te nemen. En dat moeten we vanavond gaan horen. Ja. Maar in ieder geval wil ik horen of Nederland nu garandeert... Uh, die tien weken kan leveren aan elke recruit die we opleiden. Ja, overvraagt u niet? Nee, ik vind nu dat we nog in de voorbereidingsfase zitten... Um, en vooral wij als, als oppositiepartij... die uh, zeer kritisch staan ten opzichte van dit kabinet... als je maar even denkt aan het onderwijs... waar de, de kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben... flink wordt bezuinigd, maar ook op het defensieapparaat... een miljard bezuinigen, terwijl je dan toch... verschillende missies in het buitenland wil doen... dan vind ik dat je als oppositiepartij heel kritisch moet kijken... naar zo'n missie ja. en van tevoren heel duidelijk moet hebben... waar je ja tegen zegt. U bent uh, van uh, eminent belang voor het kabinet... want zonder uw steun uh, wordt het... Uh, uh ondoenlijk om, uh, laten we zeggen, met, met, met een normale fatsoenlijke steun van de Kamer... die missie te gaan uitvoeren. Uh, Is het denkbaar dat u zegt, toch maar niet, jongens? Nou, wat mij betreft, wat de ChristenUnie betreft, is het vanavond niet een debat uh, of we de missie gaan doen, maar hoe we de missie gaan doen. En dat heeft natuurlijk wel nog uh, een hele impact, want uh, het kan ook zijn dat het kabinet vanavond besluit om een iets kleinere missie te doen, om het zich te beperken tot de provincie Koenloes, in plaats van voor heel Afghanistan op te leiden. Uh, dus het heeft nog wel uh, uh, een uitwerking wat we vanavond gaan bespreken met elkaar. Ja, maar er was geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was of het denkbaar is voor u dat u zegt, we doen het toch niet, we stemmen tegen. Ja, maar daar heb ik nu net een antwoord op gegeven. Het is niet een vraag voor de christenie of we het gaan doen. Dus we hebben bij het vorige debat gezegd, we zijn in principe akkoord met de missie. Alleen het gaat nu om de, invulling, de precieze invulling van de missie. Ja, maar, daar maar goed, u zegt er natuurlijk... zitten nog wel haken en ogen aan. Ik wil nog wel wat meer zekerheden van het kabinet, wat meer duidelijkheden ja. hebben. Als die niet komen, is het dan voor u toch nog denkbaar dat u zegt nee? Nou, daar ga ik niet op vooruit lopen. Ik uh, heb tot nu toe gezien dat het kabinet mee is bewogen... met uh, GroenLinks en met de ChristenUnie... als het ging om de, de, de zorgpunten die wij hadden. Ja. Uh, voor een deel zijn die ingewilligd. En er zijn nog twee voor ons belangrijke punten... waarvan wij graag helderheid willen hebben voordat de missie start. Ja, maar ik, ik vraag u of het denkbaar is dat u nee zegt. En u zegt, ik ga er niet op vooruit lopen. Ja, ik bedoel, denkbaar is toch iets wat in het hoofd van iedere politicus speelt, of niet? Ja, maar ik ben een... Positief ingesteld mensen. en ja. uh, Ik ga ervan uit dat het kabinet zich constructief opstelt. Ook ja. omdat zij weten dat GroenLinks en ChristenUnie nodig zijn voor die meerderheid. Het loopt allemaal wel los dus. Nou, dat zal moeten blijken vanavond. Of aan die laatste twee punten van de ChristenUnie voldaan ja. gaan worden. Maar meneer Wind, het is of het een of het ander. Of het is denkbaar dat u nee stemt. Of u zegt we stemmen toch wel ja, maar het kabinet moet nog even een paar dingetjes regelen. Ja, maar wat denkt u dat ik uh, dan doe als ik uh, zou ja zou zeggen? Dan is het uh, punt toch weg. Ik bedoel, dan zeggen ze toch ja, maar wat er ook gebeurt, voor de wind gaat toch ja zeggen. Maar het is toch ik geen politiek wil... spelletje. Het gaat hier om een missie waar mensenlevens mo mogelijk Nee, te Ik spelen. wil dus heel zeker weten dat de dingen waar ik nog twijfels over heb, dat die uh, serieus worden behandeld en dat, en dat daar garanties op komen, om zeker te weten dat we mensen verantwoord die poort uitsturen. Ja. En met Van Middelkoop, die kent u nog wel, hè? Ja. Dat is namelijk een partijgenoot van u, en dat was de vorige minister van Defensie. Die ergert zich groen en geel aan u. Want die vindt namelijk dat u zich veel te veel met de uitvoering van de militaire missie bemoeit. Laat militairen hun werk doen en dan moeten Kamerleden met hun vingers afblijven. Ja, het is steeds getal. Maar ik vind ook dat hij in principe gelijk heeft. De, de Kamer moet niet op de stoel van de minister of Defensieapparaat gaan zitten. Die ontwerpen missies. Maar uh, de Kamer uh, kan wel degelijk input geven daar waar zij twijfels heeft over bepaalde onderdelen. En dan doet het kabinet er verstandig aan om daar toch naar te luisteren. Anders hoeven we geen debat uh, over dit soort missies aan te gaan. Dan moeten we gewoon ja of nee zeggen. En ja. uh, dan hoeven we geen debat te hebben. Goed, nog even een vraag over Syrië. Want ook daar uh, staat het water te koken, zal ik maar zeggen. De Verenigde Staten roept nu burgers en een deel van het ambassadepersoneel terug uit dat land. Op dit moment voert de minister van Buitenlandse Zaken van ons land, Uri Rozentaal, crisisoverleg. ...waar ook de mogelijkheid wordt besproken om Nederlanders terug te roepen uit dat land. Vindt u dat dat zou moeten gebeuren? Nou, Als je nu ziet hoe een, een, een dreigende burgeroorlog ontstaat met het inzetten van tanks tegen uh, steden. Ja. Uh, zoals uh, ja, belangrijke steden waar veel mensen wonen en waar die onder vuur worden genomen door artilleriebeschietingen. Dan denk ik van ja, dan moet je dus snel maatregelen nemen. We weten nu hoe je dit niet moet doen in Libië en uh, bij een aantal van onze mensen. Dus het is goed dat daar meteen plannen over worden gemaakt. Om zeker te weten dat de mensen die weg willen, de Nederlanders, dat we die ook weg kunnen krijgen. En moet Nederland een VN-resolutie tegen het geweld in Syrië steunen? Absoluut. Dat is een helder antwoord. En met die missie in Koenders loopt het wel los, hè? Dat zullen we vanavond zien. Want, uh... Zeg nou gewoon ja. Uh, <lacht> <lacht> <lacht> dat zou ik <lacht> mooi vinden. Nee, ik heb echt belangrijke zorgpunten nog. En ik wil het antwoord van de minister afwachten. Vanavond dus meer. Johan Voor de Wind van de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan.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 Een op de 4 Nederlanders, dames en heren, krijgt eens in zijn of haar leven een psychische aandoening en dat kost jaarlijks 5,5 miljard euro. Deel 1 van Gek Nederland gemaakt door Roy Hickens. Ik voel me leeg, koud, waardeloos. Ik zou een stukje onkruid willen zijn dat uit de grond wordt getrokken en vernietigd. De wereld was kleurrijk. Ik was vooral heel gracieus en het mooiste meisje ter wereld. Toch was ik verstandig en daarom gooide ik de wonderpillen weg. Het schrijven zit bij Caries de Wild in het bloed. Net zoals haar bipolaire stoornis. Haar autobiografische roman Koosje gaat over een jonge vrouw... die leidt aan ernstige stemmingswisselingen. Freek en ik praten niet. Zoenen hebben we al eerder al die avond gedaan... en we hebben snelle en onpersoonlijke kroegseks. Ik ben geen net meisje, dus ik vind het niet erg. Er zijn mensen die kanker hebben, mensen die graag willen leven... maar uit hun lichaam de dood in worden gedrukt. Kon ik maar met ze ruilen... Het zijn vrij heftige zinnen. Ja, nogal. Ja. Ja. Wat scheelt er aan? Ik ben bipolair. En wat betekent dat, bipolair? Uh, dat betekent dat je... Uh, ja, iedereen heeft wel stemmingswisselingen. Maar bij, uh, als je bipolair bent, is het echt, uh, kan het heel heftig zijn. Van het ene uiterste in het andere schieten. Dus je kunt heel depressief zijn, maar ook heel ziekelijk vrolijk. En wanneer merkte je nu dat er uh, voor het eerst een beetje kortsluiting was bij jou in het hoofd? Nou, ik denk toen ik veertien was. Toen, had ik het, toen herkende ik het al. Mijn vader heeft het ook. Dus toen dachten we al van, oh, je hebt misschien wel hetzelfde als papa. Maar toen dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet op lijken, dus dat heb ik niet. Um, maar toen merkte ik al dat ik heel erg kon uh, doordraven, bijvoorbeeld als ik verliefd was. Of, en uh, ja, gewoon te, te veel, te heftig. Wat maakt nu dat jij te maken hebt met een echte stoornis en iemand anders met gewoon normale Stemmingswisselingen. Wat is het verschil? Nou, ik denk zelf. Um, maar ja, ik ben natuurlijk geen psychiater, Maar dat is zoals ik het zelf zie. Dat het echt um, um, doordraaft. Dat je um, echt onverantwoorde dingen doet. Dat je uh, last krijgt in je dagelijks functioneren. Dat je ontslagen wordt. Conflicten hebt. Um, um, met politie in aanraking komt bijvoorbeeld. En als je heel depressief wordt. Dat je niet meer ziet zitten en ook niet meer kunt functioneren. Misschien zelfs al dood wilt. Carice is een jonge krachtige vrouw die ondanks haar ziekte met beide benen in het leven staat. En ze staat niet alleen. Waar 1 op de 20 Nederlanders diabetes krijgt, 1 op de 9 Nederlanders met overgewicht kampt... en 1 op de 6 last van hooikoorts heeft, krijgt 1 op de 4 Nederlandse volwassenen... één keer in het leven een psychische stoornis. Van angststoornis tot alcoholverslaving, van ADHD tot depressie, van bulimia tot borderline... De samenleving is erg aan het veranderen geweest de afgelopen 20, 30 jaar. Roxanne Vernimmen is bestuursvoorzitter van Altrecht en bestuurder bij GGZ Nederland. Het is veel meer geïndividualiseerd. Veel meer informatieprikkels, bijvoorbeeld. Je hebt ook nog een vergrijzing, je hebt ook nog een migratie. En als je ja, bijvoorbeeld een bepaalde stoornis hebt in aanleg, dan komt het er vaak uit. Of dan komt het tot bloei. Of nou eigenlijk ja, dan, dan krijg je er last van als bijvoorbeeld bepaalde omgevingsfactoren veranderen. Dus er zijn, die aanleg is er altijd wel geweest, maar het gaat er ook om uh, of het naar boven komt. En ik denk dat is één deel van de verklaring. En een ander deel van de verklaring is dat, dat er ook, ook heel veel stoornissen... al mensen wel last van hadden, maar daar nog niet daar hardop iets over zeiden. In 2009 waren de uitgaven aan GGZ zo'n 5,5 miljard euro. Er werden 859.000 patiënten behandeld. Het is een enorme kostenpost. Uh, ja en nee. Een kostenpost dat het inderdaad over 5,5 miljard gaat uh, op jaarbasis. Uh, dus dat is inderdaad een hele hoop geld. Maar je moet je ook bedenken dat wat de psychiatrie of de GGZ doet aan behandelingen, wat dat ook weer oplevert. Want als je weer mensen weer beter maakt of weer geneest... dan kunnen mensen weer aan het werk. Dan, dan kunnen ze weer deelnemen aan de samenleving. Daar waar anders mensen in een uitkering belanden... of in een uh, uh, abnormale toestand moeten leven. We kunnen niet meer geld... Daarvoor vragen, daar ben ik het ook wel mee eens, want je hebt ook een, ja, het op een gegeven moment houdt het ook op, hè. En dan kan de samenleving ook niet meer betalen, dus we moeten wel goed kijken hoe gaan we het optimaal inzetten op welke manier. Het, het kost geld, maar het heeft ook waarde voor de samenleving. Ja. Word je geconfronteerd met een psychische aandoening, dan heeft dat natuurlijk veel impact op je leven. Maar zoals altijd, het leven gaat door. Zoals Caris heeft gemerkt. En ik heb een, een, een hele leuke vriend en een huis en een baan. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Dus ik zal wel heel goed op moeten blijven letten dat het goed blijft gaan. Want ik denk wel, als ik ooit af zou glijden... dan, denk ik, ja, dan ben ik mijn baan kwijt en dakloos. En... Dus dat, dat hou ik heel goed in de gaten, dat alles ook wel goed blijft gaan. Dus op tijd aan de bel trekken. Het gaat nu goed met Clarice. Dat had ze waarschijnlijk niet kunnen bedenken in de periode... dat ze in een psychiatrische instelling verbleef. Ik leef nog. En ik kan er nu mee omgaan. Moest, het kon niet anders. Ik kon het niet anders leren dan dit. Ik moest ook keihard leren door opgenomen te worden. Nergens in de wereld verblijven zoveel psychiatrische patiënten... in een kliniek als in Nederland. Zo was Matthijs Goedheer. Ja, ik was compleet in de war. Ik had uh, waanideeën. En ja, je hele hoofd uh, slaat op hol. Alsof er een, uh, een de paarden op hol slaat in je hoofd. En dat was er met mij gebeurd. Dat hoort u morgen in Gek Nederland. Opnieuw in een bijdrage dan van Roy Heerkens. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland, Straks de moord op 15 stakende Shell-arbeiders, bijna 70 jaar geleden, herdacht op Curaçao. Eerst nu toch een tumeur van Diederik Ebbingen. Ik woon aan de rand van een Vogelaarwijk. Ik woon daar prima. Ik heb niet zoveel last van het gevogelaar. Er wonen veel Turken, veel Marokkanen... maar heb eigenlijk nog nooit iets meegemaakt... waardoor ik mij onprettig voelde. Tot vorige week dan. In de buurt is een plein met een voetbalveldje... een paar glijbanen en ander speelgenot voor de kinderen. Ik was daar met mijn vrouw en mijn twee zoontjes naartoe gegaan... Het was mooi weer en het was er druk met ouders en kinderen... zoals gezegd van veel verschillende culturen. En toen gebeurde het. Opeens kwamen er een stuk of vijftien politieagenten aangelopen... met fel fluoriserende hesjes aan. Ook was er een politiebus en een motoragent. Mijn vrouw en ik schrokken en mijn kinderen ook. Wat is er, papa? Ik bleef vrolijk doen. Dat is de politie. De politie is je beste vriend. Ondertussen keek ik om me heen over wat aan de hand was. Ik zag niks. In de hoek zag ik hoe een paar agenten... moslima's aan het fouilleren waren. Hun kinderen stonden daarnaast en keken ernaar. Ik dacht, oh jee, terroristen, fundamentalisten in mijn buurt. Mijn vrouw stond op springen, terwijl ik probeerde de aandacht bij mijn kinderen te houden en hem met gekke bekken af te leiden van dit intimiderende tafriel. Mijn vrouw zag hoe iedereen gefouilleerd werd en ze werd zielend en liep richting de politie en sprak ze aan. Wat is dit? Preventief fouilleren was het antwoord en er werd een folder bij uitgedeeld waarin uitgelegd werd dat ze dit deden om Nederland veiliger te maken. Ze zochten naar drugs en wapens en vroegen mijn vrouw haar armen en benen te spreiden om de schijn van discriminatie tegen te gaan. Ik danste en sprong mijn longen uit mijn lijf om mijn kinderen geen getuige te laten zijn van deze ontluisterende actie. Tot nu toe heb ik altijd een hekel gehad aan mensen die mekkerden met opmerkingen dat ons land naar een bedenkelijk niveau aan het afzakken is. Vanaf nu ben ik één van hen. Zijt Diederik heb ik er morgen in ochtendhumeur van Koos Postema. you Net begonnen van het debuutalbum Picking the Pieces. In april van dit jaar, de Amerikaanse groep, ze komen uit Los Angeles... fits and the tantrums met Breaking the Chain of Love. Het is vijf voor half elf, dames en heren. Het is een van die oorlogsmisdaden waar tot op de dag van vandaag... bijna niemand van heeft gehoord. De moord op vijftien stakende Shell-arbeiders op Curaçao... nu 69 jaar geleden. Toch komt er langzamerhand meer aandacht voor deze aprilmoorden. De begraafplaats waar de vijftien liggen is inmiddels Nationaal Monument. Jean Mentens, journalist op Curaçao, goedemorgen. Sven. Afgelopen weekend was de officiële herdenking op die begraafplaats daar in Willemstad. Uh, was het druk eigenlijk? Uh, nou eigenlijk uh, wel. Uh, in, in absolute cijfers. Kijk, het is geen dam. Hè. Dat, dat, uh, maar er was eigenlijk voor het eerst uh, een, een redelijke opkomst. En uh, de minister heeft gesproken. Dus dat de minister van, de, van cultuur uh, van Curaçao, Lionel Jansen, ja. heeft een officiële toespraak gehouden. En dat ja. zijn allemaal... Uh, ja, dat is toch wel nieuw. Juist. 69 jaar geleden, ik zei al, een van die oorlogsmisdaden waar bijna niemand van heeft gehoord. Ik weet toch vrij veel van de oorlog, maar dit kende ik eigenlijk ook niet. Wat gebeurde er precies? Nou, eh, voor de oorlog was de olieproductie op Curaçao en op Aruba heel erg belangrijk. Er, he, toen, toen waren de, de, de raffinaderijen de grootste ter wereld. En die, die produceerden de brandstof voor de troepen, de geallieerde troepen, vooral in Afrika, maar ook in Europa. En die olie die werd uh, uit Venezuela gehaald. Er, er waren kleine olietankers die pendelden tussen de Venezolaanse petroleumvelden... en de Shell-raffinaderij op Curaçao. En op die olietankers waren Chinezen, de stokers en het machinepersoneel. Die werden, uh, die, die werden in de oorlog uit Rotterdam uh, als contractarbeiders uh, ge, uh, aangeworven... en naar Curaçao gebracht om onder levensgevaarlijke omstandigheden dat werk te doen op die, op die gammele oorlogstankers. Uh, en die waren natuurlijk het doelwit van de Duitse troepen. De U-boten, die torpedeerden die uh, tankers uh, vaak in de haven van Willemstad of voor de kust van, uh, van Curaçao. En er waren al Chinezen omgekomen omdat er gebrekkig reddingsmateriaal aan boord was. Dus op een gegeven moment zijn die, contract, die Chinese contractarbeiders in staking gegaan... om betere arbeidsvoorwaarden. En die zijn toen uh, uh, door de politie uh, beschoten. Er ja. zijn toen 44 mensen gewond, waarvan er uiteindelijk 15 zijn overleden. Ja, en dat is het... allemaal gebeurd op 20 april 1942. Ja, Er waren ook een paar Nederlandse officieren bij die aan het staken waren... maar die zijn juist met alle ega's behandeld. Hoe verklaar je dat dan? Uh, nou, dat, dat verschil tussen de contractarbeiders en de, en, de, en de Nederlandse overheid, dat was toen nog veel groter dan ja, dat nu mogelijk nog zou kunnen zijn. Dat, die, die, dat waren inderdaad twee verschillende partijen, kan je maar zeggen. Juist. Nu is het idee om de dag van de aprilmoorden uit te roepen tot Nationale Herdenkingsdag. Gaat het daar ook van komen? Nou, voor Curaçao is het al ver. Die, uh, in, in, in 2003 is eigenlijk voor het eerst die herdenking op gang gekomen. In 2008 is er ook een, uh, een mooie plaquette op, uh, op die begraafplaats gekomen... waar die, die, die, die, die, die, over, die vermoorde Chinezen anoniem zijn begraven. En nu zie je dus dat van, ook vanuit de Curaçaose gemeenschap... de belangstelling voor, uh, voor, voor, voor dat element van de oorlog groter wordt. Kijk... Curaçao met die raffinaderij, met die enorme inspanning van de lokale bevolking, met die Chinese contractarbeiders, heeft best een, rol gespeeld, een grote rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. En daar is eigenlijk weinig van bekend. Dus op Curaçao zie je dat er nu wel uh, steeds grotere belangstelling komt. Juist, met uh, deze officiële herdenking dus. Dankjewel Jean, vanaf Curaçao. Ik Het is bijna half elf, dames en heren. We gaan uh, eens kijken waar Prem Radakishoune uithangt. Ik zie hem zitten in de bus. Je ziet eruit alsof je naar een koninginnedagbraderie op weg bent... met je roze, of net roze, oranje, oranje polo-shirt. Met een Nederlandse toch, Prem. Or oranje... Ja, Sven Kokkelman, ik heb Rita Verdonk in de beurs. En het, uh, ik, trons, Sven, ik wil dat van jou wil weten. Want minister Van die zegt dat uh, uh, een ambtenaar uh, uh, ruimte moet hebben voor gewetensbezwaren. Dat past bij onze samenleving. Er is traditioneel veel ruimte en tolerantie richting andersdenkenden. En ze vinden dat dat past bij Nederland, die tolerantie en ruimte voor pluriformiteit. Dus mag ik tegen jou als KRO-presentator op grond van de tolerantie en ruimte voor pluriformiteit die er in Nederland heerst, jou een katholieke volkshond noemen. <laughs> je gaat je gang maar, wat je wilt. Ik ben niet zo ontzettend uh, kwetsbaar voor uh, dreigementen of uh, scheldkannen. Dus. Nou, het, het, het gaat erom dat ik graag met mevrouw. Ik ga ook de luisteraars vragen, want ik zit echt uit te zoeken, Sven. Ik ben niet zo'n slimme jongen. Ik dacht dat ik het wel was. Maar ik dacht dat de wet de wet is en dat iedereen zich eraan moet houden. Maar nu blijkt dat onze minister zegt dat als je beroep doet op tolerantie... voor pluriformie en plu en pluriformiteit en gewetensbezwaren, je alles aan je laars klappen. Dus ik hoop dat veel bellers gaan bellen en gaan tweeten en mailen met voorbeelden... van wat dan past in de Nederlandse uh, uh, traditie van... Tolerantie en ruimte voor pluriformiteit. Maar er is één traditie die we niet gaan verbreken. En dat is de warme, aangename stem van Dorald Wiegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De afslanking van de Rijksoverheid gaat sneller dan verwacht. Het vorige kabinet wilde bij ministeries en zelfstandige bestuursorganen eind dit jaar 12.800 volledige banen hebben geschrapt. En daarvan zijn er tot eind vorig jaar al bijna 11.500 verdwenen. Een groot deel van het Belgische natuurgebied, de Hoge Venen, is vannacht afgebrand. Ongeveer duizend hectare van het gebied in het oosten van België ging in vlammen op. Brand ontstond gistermiddag en s'avonds werden twee nieuwe brandhaarden ontdekt. Vermoedelijk zijn die aangestoken. Bij de grens tussen Thailand en Cambodja zijn heftige gevechten uitgebroken. Daarbij zouden sinds vrijdag minstens twaalf doden zijn gevallen. De strijd gaat om een eeuwenoud tempelcomplex waarover de landen al tientallen jaren een conflict hebben. En heel Nederland ligt al dagen onder een laagje gele stof. Dat is stuifmeel van eikenbomen, berkenbomen en gras. deskundigen noemen de situatie uitzonderlijk. Door de hoge temperaturen van de afgelopen week... staan bijna alle bomen en grassen tegelijk in bloei. En door de droogte blijft het stuifmeel in de lucht hangen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog vier files op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. Op de A10 de ringwest richting Zaanstad voor, bij Westpoort 2. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-Maarsbergen 6 kilometer. De A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen het knopend Rijns-Weert en, Af en de afrind dolder 4 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Rem Time. Rem radication. It's time. Goedemorgen luisteraars. Onze minister van Onderwijs, niet de eerste de beste... de vrouw die gaat over de educatie van onze kinderen... zegt in een interview in de G-Krant van deze week... over ambtenaren die de wet overtreden omdat ze homo's niet willen trouwen. Er is traditioneel veel ruimte en tolerantie richting andersdenkenden. In ons land zijn er mensen die echt gewetensbezwaren hebben om dit te doen. Dat vind ik eigenlijk gewoon wel passen bij Nederland. Die tolerantie en ruimte voor pluriformiteit... Luisteraars, ik dacht dat ik een slimme jongen was, maar dit snap ik niet. Wat mag nou precies in het kader van tolerantie en pluriformiteit? Mag ik als ambtenaar zeggen ik heb gewetensbezwaren tegen de Bijbel... dus alle wetten over abortus of drugs voer ik niet uit? Begrijp ik de minister goed dat met een beroep op traditie en pluriformiteit... ik de ambtenaar zelf mag beslissen welke wetten ik toepas... Ik weet het niet, luisteraars, en daarom heb ik uw hulp nodig. Help me. Heeft u voorbeelden van wat nog meer past in deze Nederlandse traditie... van pluriformiteit en tolerantie? Bel me dan alsjeblieft op 0800-1121. Mail naar primtime.ntr.nl. En oh ja, dit is voor de twitteraars een leuke. Kom op met je beste uh, uh, uh, wetsovertreding die past in de tolerantie... en ruimte voor pluriformiteit. Doe dan naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij PrimTime. Mevrouw Rita Verdonk, ik ben ontzettend blij dat u er bent. U ziet er fantastisch uit, moet ik zeggen. Um, kunt, u mij, kunt u mij een voorbeeld geven waarvan u zegt... nou Prim, in het kader van de Nederlandse traditie... van tolerantie en pluriformiteit doe ik dat? Of moet dat kunnen? Um, nou, in het kader van de pluriformiteit is het juist ontzettend belangrijk... dat we de wetten handhaven. Nee, Want daarbinnen hebben we pluriformiteit en niet daarbuiten. Nee, ik weet dat u dat gaat zeggen en daar gaan we zo meteen over. Maar ik denk, uh, u, doe gewoon eens stout. Als nou iets stout zou doen, en dan zou je zeggen, dat zou ik goed praten met de traditie van pluriformiteit en tolerantie. Ik denk bijvoorbeeld meteen aan het doorlaten van, in mijn geval, uh, uh, uh, heel veel cocaïne, omdat ik dat een christelijk verbod vind. En dan zou ik als ambtenaar zeggen, ja, maar in het kader van gewetensbezwaren vind ik niet, wat door God geschapen is door de mens vermogen mag worden. Dus daarom wil ik geen cocaïne tegenhouden als ambtenaar. Hebt u ook zo'n voorbeeld waarvan nou, als u die... Stel je voor dat, er, dat ik als, als vrouw bij een politieman kom, een islamiet. Een moslimpolitieman, die hebben we gelukkig ook. En ik zeg, ik ben geslagen door mijn man, ik wil aangifte doen. En hij zegt van, nee hoor, dat, is, dat mag. Mannen mogen vrouwen slaan, dus je kunt geen aangifte doen. In het kader van de traditie van pluriformiteit en tolerantie moeten we tolereren. Vind, ja, vindt ja. mevrouw Van Bijsterveld, minister Van Bijsterveld, die vindt dat dus dat dat wel moet kunnen. Ja, oké, okay. luisteraars, hebt u leuker, want mevrouw Verdonk, dit is nog niet stoot genoeg. Iets stoten hebt u nou iets waarvan u zegt dat u dan echt dat Want u kunt goed redeneren, een goed argument in het debat dat u zegt, nou in het kader van pluur, als we nou zouden zeggen alle CDA-politici vind ik als ambtenaar, ambtenaar onbetrouwbare Christen-Honden, omdat ze alle kanten uitdraaien, en dat doe ik met het beroep op mijn atheïstische vrijheid, omdat ik niet geloof in een boek wat 2000 jaar oud is. Zou u dat een goede vinden? Nee, dat zou ik helemaal geen goede vinden, want daar hou ik helemaal niet van, en uh, ik vind juist dat wij met elkaar, het is wat gezelliger moeten maken in Nederland. Ja, Prem, dat wordt een heel ander gesprek dan ja. dat je had gehad. Jij gaat een ja. beetje zitten zagrijnen hier. En ik uh, ben de positivo. Heerlijk. Ja, ik weet wat we gaan doen. We gaan tijdens de muziek nadenken. Maar ik, u kunt mailen. We staan in de bus in Nooddorp bij het raadhuis. En denk Prim, waarom in Nooddorp bij het raadhuis? Omdat ik alles doe om Rita Verdonk in mijn bus te krijgen. En ze woont in Nooddorp. U bent welkom om langs te komen. De microfoon staat open. U kunt gerust de bus inlopen. Uh, u kunt ook bellen met 0800 1121. Het is prachtig hier. We zitten tussen allemaal oud-Zuid-Hollandse uh, huisjes. Bij een prachtige kerk. U kunt mailen naar primtime.ntr.nl. En twitchen kunnen naar hashtag Primtime radio in. En het past in de Nederlandse traditie van pluriformiteit en tolerantie, dat de dijk mag zingen: God bestaat niet. Nou dat God bestaat, daar is niet zo. Minderdaad, nee, wie is er niet, dat weet ik wel. Maar stel dat God bestaat, dus stel. Luisteraars, u bent van mij gewend dat ik mensen altijd recht in hun gezicht confronteer. Ik heb minister Van Beesterveld gevraagd of zij in de bus wilde komen. Dat wilde ze niet. Uh, de letterlijke tekst van de minister om u niets te onthouden in het G-krant interview wat u nu kunt vinden in de winkel. En ik heb weer reclame gemaakt voor de G-krant. Daar staat er letterlijk, dan komt de minister op ons over de weigerambtenaren te spreken. In weerwil van wat een groot deel van de Tweede Kamer wens, blijft ze bij het CDA standpunt. Van Bijsterveld is helder en zegt twee uitgangspunten te hebben. Elk stel, hetero of homo, moet in elke gemeente kunnen trouwen. En ik vind het tegelijkertijd belangrijk dat er toch ruimte is voor gewetensbezwaren. Dat past ook bij onze samenleving. Er is traditioneel veel ruimte en tolerantie richting andersdenkenden. In ons land zijn er mensen die echt gewetensbezwaren hebben om dit te doen. Dat vind ik eigenlijk gewoon wel passen bij Nederland. Die tolerantie en ruimte voor pluriformiteit. Ik heb de minister via haar voorlichter, en via mijn collega Rietarts geprobeerd te bereiken. We hebben er een mail gestuurd met de volgende vragen. Of ze zou uh, zeggen... Uh, Vernemen wij graag of de volgende gewetensbeswaren voor ambtenaren en andere gezaggetrouwe burgers... volgens de minister zouden passen in de Nederlandse traditie van tolerantie en pluriformiteit... 1. Het weigeren van een trouwambtenaar... om het zwarte en een blanke in het echt te verbinden. 2. Het weigeren van een trouwambtenaar... om het zwart homoseksueel... met een witte homoseksueel in de echt te verbinden. 3. Het weigeren van een trouwambtenaar... om een biseksuele vrouw met een heteroseksuele man... in de echt te verbinden. 4. Het hanteren van een andere abortustermijn... voor gelovige vrouwen 24 weken... en ongelovige vrouwen 30 weken. 5. Het saboteren van ieder wetsvoorstel... afkomstig van de cda in die dit voorstel gesteund wordt door de PVV. Mevrouw Verdonk in het kader van de traditie en pluriformiteit uh, en de tolerantie die het CDA met zich meebrengt uh, is het precies christelijk gebruik nu van christelijke politici van de christen-democraten appel om dan een interview te geven en te duiken. Ja. Ik heb een probleem, want mevrouw, ik kent u mevrouw Van Beesterveld als een lafaard. Nee, die ken ik niet als een, als een lafaard, Maar uh, ja, ik denk dat zij uh, ja, denkt aan haar achterban... en dat ze daarom uh, dit soort halfslachtige uh, regelingen neerzet. Moet je denken, een Nederlandse minister die gewoon zegt tegen christelijke ambtenaren... of tegen religieuze ambtenaren, van nou, u hoeft even, als het u uitkomt, de wet niet... Uit te voeren. Maar u heeft gewerkt met het CDA, u heeft met zijn kabinet gezeten. Wat is er nou in die traditie van het CDA dat ze zulke hypocrieten... als ik nou zou zeggen in het Nederlandse traditie van pluriformiteit en tolerantie... past het op te zeggen dat CDA-politici hypocrieten oplichters zijn... die uh, uh, uh, de boel constant belazeren. Kunt u me uitleggen wat er in hun zit dat dit gebeurt? Uh, nou, kijk, als het gaat om hypocriet, schijnheilig... ja, dit is inderdaad uh, schijnheilig. Ik bedoel, je kan als minister niet zeggen tegen je ambtenaren... Hè, want dat zijn mensen in dienst van de Nederlandse staat... die moeten juist neutraal zijn. Nou, daar moet je juist van verwachten dat ze de wetten handhaven. En wat zegt deze minister? Nee, als het even gaat uh, ja, om, om, om uw christelijk geweten... dan hoeft u dat even niet te doen. Nou, het moet niet gekker worden, uh, Prem. U, u weet dat ik u volg. Want ik ben het ontzettend met u oneens, eens... maar daarom vind ik het ook leuk om u te volgen. Mij, we zijn het heel vaak eens... Prem, alleen jij wil dat niet zien. <laughs> u heeft in de, uh, op de G. Heeft u een, een column geschreven in april. Ja. En toen heeft u gezegd, ontslaan ambtenaren. Ja. weigeren weiger ambtenaren ontslaan. Dus ambtenaren die weigeren om een huwelijk te voltrekken... of uh, tussen uh, twee, uh, twee homo's of twee lesbische vrouwen. Die moet je ontslaan, want een ambtenaar moet de wet Uitvoeren. Die kan niet zomaar zeggen. Nou, het komt me nu wel even uit, of het komt me nu niet even uit, of ik heb daar bezwaar tegen of niet bezwaar tegen. Dus ik doe het wel of niet. Dat kan niet, dat hoort niet bij Nederland. Wetten en regels uitvoeren. En ja, dan moet die ambtenaar ontslagen worden. En, nou, en die kan rustig ergens anders werk vinden. Uh, bedoel, of hij kan binnen de ambtenarij een andere baan schapen. Maar dat mag hij niet doen. Leenburg, dus werk leenburg, het werk zat in Nederland. Het burgerlijk huwelijk, zegt Chef Bodewij, is een rechtshandeling naar burgerlijk recht, waarbij familieberechtelijke betrekkingen worden bevestigd. Een ambtenaar die het huwelijk ziet als een door God ingesteld verbond tussen man en vrouw... heeft dus niet alleen gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk... maar tegen het burgerlijk huwelijk en algemeen. Voor zo iemand is er dus geen ruimte in de openbare dienst. Uh, voordat ik ga naar onze vaste beller... nou, meneer Van Rest, om, uh, ik laat mevrouw een even wachten. Luisteraars, we hebben een vaste beller, een iets oudere man... die ontzettend wijs is, mevrouw Verdok. Let op, meneer Van Rest, kom op met uw uh, voorbeeld. Gaat u gang. Nou omdat ik ouder ben weet ik nog dat je kon dienst weigeren als je bezwaren had tegen mensen doden. En dan moest ik er een strafvervangende dienst voor doen. O ja. Waarom laat je die ambtenaar niet rustig weigeren en plaats je hem bijvoorbeeld op administratie van een abortuschemiek. Dan voldoen je aan de wet. Hij mag weigeren en hij moet, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zolang als hij blijft weigeren, strafdienst voldoen. Meneer Varese, wat stemt u? <tijdent> In ieder geval... Eh, nou meestal eh, SP. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> Hartstikke bedankt meneer Verres. Mevrouw Verdonk, dit vind ik een valide argument. Ik zit net te denken. Nederland, onder andere het CDA... Ponke Prinsen... Die is naar Indonesië uitgezonden. Die zag hoe Indonesiërs werden vermoord voor een vuile oorlog. En die zegt, ik heb gewetensbezwaren. Het CDA heeft die man uitgehoond. En heeft gezegd dat die man geen visum moest krijgen. Alles. Dit is, is het, past het in die christelijke traditie van dubbele moraal om dit te doen? Ja, nou, maar dit is ook dubbele moraal. Daar heb je ook gewoon gelijk in. Dit is schijnheilig. Hè, door een eens christelijke ambtenaren... wel de ruimte te geven voor gewetensbezwaren en dat bij anderen niet te doen. Ja. Hè, dus dit is inderdaad ja, schijnheilig. En ik ben het op zich met meneer uh, van, van, van Rest eens. Uh, alleen, ja, die straf dus eigenlijk gewoon die ambtenaar. Nou, daar ben ik het ook mee eens. <lacht> niet ontslaan, maar op de abortuskliniek gaan <lacht> ja. weg. Die vind ik een goeie. Ineke Stroeken is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Goedemorgen, mevrouw Stroeken. Goedemorgen. U heeft ook het boek Dit zijn Wij, de 100 Belangrijke Tradities van Nederland, uh, geschreven. Staat in het ja. boek Dit zijn Wij, uh, de christenhonden die draaien en uh, gaan alle kanten uit om alleen maar aan de macht te blijven? Als traditie? Nee, daar staat er niet in hoor. Ah, en, nee, het, uh, en, en nu u uh, toch de specialist bent, is een CDA-politicus een christenhond noemen iets wat in de Nederlandse traditie van pluriformiteit en tolerantie past? Nee, ook niet. Uh, maar kijk, wij zijn, we zijn natuurlijk wel een land van pl pluriformiteit, maar tolerant zijn we eigenlijk uh, nooit geweest. Uh, en dat denk ik ook. Nee, als je de geschiedenis ziet, dan hebben uh, protestanten en katholieken hebben ontzettend gevochten. En naar de hand zijn ze met z'n tweeën zijn ze tegen communisten geweest. Uh, ik denk juist dat de kracht is van ons... want we zijn, we zijn natuurlijk een land waar altijd heel veel inkomens uh, naartoe gingen... is dat je door middel van strijd in een gegeven moment wel gezamenlijke normen kreeg. Uh, dus uh, ja, de tolerantie is dan bij ons toch gezamenlijke strijd... en daar komt dan iets uit. Maar mevrouw, mevrouw Struker, misschien kunt u me helpen. Kijk, als er ooit behoefte was aan gewetensbezwaren ambtenaren... die de wet saboteerden, was het in 4045. Wat blijkt, toen hebben we meer joden afgevoerd... dan welk land ter, in Europa onder de nazi bezetting, omdat die ambtenaren allemaal, al die christelijke ambtenaren... zo netjes waren in het uitvoeren van die idiote wetgeving van die moffen. En toen hadden ze geen gewetensbezwaren. Waar waren de voorlopers van het CDA toen? Geen idee, geen idee. Ik denk dat ook heel veel mensen... maar daar kom je op iets heel anders natuurlijk. Uh, dus in de Tweede Wereldoorlog waren ook heel veel mensen heel bang. En ja, als je bang bent, doe je ook dingen die je, waar je eigenlijk niet achter staat. Ja. Dus uh, uh, dat, dat is... En ik denk dat hier misschien... want we, ik wil toch even weer terug naar dat homohuwelijk. Kijk, ja. het homohuwelijk is echt wel iets wat bij Nederland past. Uh, het staat ook staat niet in mijn boek... maar het is wel heel veel genoemd als belangrijke traditie... Um, ja, en het hoort bij de Nederlandse normen en waarden. Maar als je goed kijkt naar uh, de normen en waarden, dat zijn hele vaste dingen. Je krijgt dat al mee van je ouders en voorouders uh, in de eerste jaren van je leven. Ja. Je kunt niet zomaar zeggen van, dat zet ik opzij. Dat duurt een aantal generaties. Maar mevrouw dus Verdonk ook wel zegt... Dat, maar, maar, maar mevrouw Sturken ja? mevrouw, mevrouw Verdonk zegt... Uh, wat je thuis hebt aan normen en waarden, prima... maar als je ambtenaar bent, moet je de wet toepassen. En dan, uh, als ik u goed begrijp, is die weigerambtenaar... dus buiten de Nederlandse traditie, omdat onze traditie juist is... dat homo's hier in veiligheid met elkaar kunnen samenleven. Nou, ik vind dat best ook wel lastig, hoor. Want aan de ene kant vind ik, ja, uh, aan de wet moet je houden. Als je in Nederland komt, moet je je gewoon aan de wet houden. En dan aan de andere kant heb ik, wil ik, ja, heb ik ook wel uh, begrip voor mensen waarvan het zo vreemd is dat uh, twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen... Uh, dat, dat, dat ze dat gewoon echt niet kunnen. Oké, okay. mevrouw uh, Stroeken, ik ga u hartelijk ja. bedanken. Uh, het boek heet Dit zijn wij, de 100 belangrijke tradities van Nederland. U hebt geschiedenis gestudeerd in Tilburg en Utrecht. U bent echt op deskundig op het gebied van onze volksaard. En u zegt, in onze volksaard past dat, de tolerantie van homo's. Ja. Oké, okay. hartstikke bedankt, want ik heb een heleboel tweets en bellers... en ik stel het ontzettend op prijs dat u even met ons wilde praten. Animaar, Annemieke Ummels, goedemorgen. Ja, er zijn nog een heleboel andere groeperingen in Nederland die een beroep hebben gedaan op hun geweten. Dan noem ik bijvoorbeeld uh, artsen die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Medische Polymologie. Deze artsen hebben voor een belangrijk deel de noodwet geneeskundigen uh, niet willen tekenen. Ja. Omdat ze zeiden, um, Nederland is lid van de NAVO. De NAVO uh, dreigt en maakt gebruik van kernwapens. Wij kunnen in geval van een kernoorlog... Absoluut niet vallen onder militair bestuur, ja. uh, landelijk of internationaal. Want wij kunnen de mensen die uh, bedreigd worden of getroffen ja. worden door de gevolgen van een kernoorlog niet helpen. Maar mevrouw, dat, dat ben ik met u eens, maar dan gaat het om artsen. En artsen, dat is private sector. En waar we het nee, hier artsen, over hebben. Het zijn maar... heel vaak ambtenaar. Nou. Artsen bijvoorbeeld die in ziekenhuizen werken, ja. die uh, nee, nee, nee, nee, die willen werken aan nee, nee. euthanasie. Wat? Nee, nee, nee, er er nee, komt nee. iemand op nee. de fiets aanrijden en ik geloof dat die iets wil zeggen, want die komt met de vaarde. Dag mevrouw, komt u maar binnen. Wie bent u? Ik ben Saskia ja? en Ik uh, luister bijna elke dag naar je programma en ik zag net dat je in Noordorp stond en ik woon hier, dus ik ben gelijk op de fiets gesprongen. Oké, okay, en bent u nou ook, wat vindt u dat mevrouw Van Beesterveld heeft gezegd? Dat uh, Abtenaren met een, een beroep op gewetensbezwaren de wet niet hoeven uit te voeren? Nou, ik heb op de fiets hier naartoe even naast zitten denken over mijn antwoord. En ik denk, als je, nu, uh, als je nu ambtenaar wordt... moet je gewoon geen trouwambtenaar worden als je zulke ernstige bezwaren hebt. Ja. Maar misschien zijn er mensen die het al, weet ik veel, dertig jaar zijn. En dan denk ik, joh, als je zelf homo bent... dan wil je toch ook helemaal niet door zo'n uh, fundamentalist getrouwd worden? Ah, dat argument had ik dan, mevrouw Verdonk. Ja, ja maar dat, dat vind ik dus een heel fout argument. Je, <laughs> ja, gaat u door, mevrouw. Maar da, dat, dat vind ik dus een heel fout argument. Want... Uh, ja, het kan niet zo zijn dat je als homo zegt van... oh, u wil niet, dan gaan we maar naar een ander. Waar we naar kijken is naar de positie van de ambtenaar. En de ambtenaar dient gewoon neutraal te zijn. Nou, het homohuwelijk bestaat al tien jaar in, uh, intussen. Uh, en als je als ambtenaar... dan dien je als eerste in de Nederlandse samenleving... en dan dienen we ook met z'n allen van uit te kunnen gaan de wetten uit te voeren. En dat geldt dus ook, dat je een homo-stel homo moet gaan. Mevrouw Ummels, u wilde nog wat zeggen. Gaat u gaan. Ja, gang. ik wil nog heel graag zeggen. We hebben in Nederland academische ziekenhuizen En dan ben je ambtenaar. En ook als je in een academisch ziekenhuis uh, werkt... Uh, ben je, val je onder de noodwet geneeskundige. En die kun je weigeren te tekenen. Okay. En er is nog een andere uh, thematiek... die ook in de artsenwereld sterk speelt. Werk je wel of niet mee aan een verzoek van een patiënt... tot euthanasie. Dat kun je als arts weigeren. Zoals je ook als arts kunt weigeren. Oh, ja om een abortus uit te voeren M Emels, en het ook kunt doen op je wetensbezwaar. Mevrouw Emmels, uw punt is duidelijk. Het verschil van inzicht tussen u en mij en mevrouw Verdonk... Hey, mevrouw Verdonk, we staan aan één kant. Is dat wij zeggen dat Art-academische ziekenhuizen geen directe ambtenaar zijn. Ze worden wel gefinancierd uit belastinggeld. Maar een ambtenaar, een trouwambtenaar bijvoorbeeld... of een ambtenaar bij de GGRGD... die ja. is in dienst onder de verantwoordelijkheid van een gekozen politieke bestuurder... en die moet de wet handhaven. Maar uw punt is duidelijk. Hartstikke bedankt voor het bellen. Ik ga uh, even door met wat tweets. Tjark Rijdenka zegt het argument van... u mag een gemeente weigeren een ambtenaar te benoemen... omdat die weigert homo's te trouwen... en mag een ambtenaar wegen mevrouw Verdonk... nieuw beleid uit te voeren... omdat met zijn overtuiging in strijd is bijvoorbeeld bij de IND. U heeft altijd gezegd nee, hè? Nee, dat klopt. Nee, dat mag niet. En er zijn ook uh, ambtenaren die op een gegeven moment... als er een minister een bepaald beleid uitzet... zeggen van, nou, ik wil dat niet doen, ik wil daar niet aan meewerken... ik kies voor een andere functie en die gaan... Ergens anders schoonwerken, Dat kan zijn binnen de ambtenarenwereld, maar ook daarbuiten. John zegt: het is een lastig grijs gebied. Ik vind dat mensen ook in de beroepsuitoefening principes moet kunnen hebben. Maar tot op zekere hoogte. Een verklaarde pacifist in de legertop, dat wordt niet. En in dit geval zou ik zeggen: wordt geen trouwambtenaar. Je kwets mensen namelijk in het diepst van hun ziel. En dat kan niet, ja, ik zou zeggen, niet uit mijn belastinggeld. En ik vond van meneer Willems hier: en dit vind ik een heel goede mevrouw Verdonk. Er is nog steeds een wet gewetensbezwaar. De pas niet maar toe. Dus iedere ambtenaar die er last van heeft, moet eerst voor een commissie verschijnen. Die zal beoordelen of de bezwaren wel of niet echt zijn. Vervolgens moet die ambtenaar zoals de dienstplichtige dan 12 in plaats van 14 maanden dan 50% langer werken voor hetzelfde loon. Wat, weet je nou, Prem, waarom wij zoveel regels hebben in Nederland? Nee. Omdat we altijd voor iedere regel weer een uitzondering toestaan. <laughs> om, om wat voor reden dan ook. Is het niet de gewetensbezwaar, dan is het wel iemand die een andere mening heeft. En we blijven maar regeltjes maken. Ik, kijk, uh, meneer Haye de Vries zegt, ik vind het woord christenhond een verschrikkelijk woord, zou je dat niet meer zeggen. Meneer de Vries, ik heb voor de duidelijkheid het woord, het woord niet gebezigd. Ik heb de vraag gesteld of in het kader van de Nederlandse traditie van pluriformiteit en tolerantie het oké okay zou zijn als ik dat woord niet gebruik. Dus ik kwam, meneer de de Fries willen vragen, vindt u het wel oké... Okay als een trouwambtenaar geen homo's huwt? Als u dat oké okay vindt, dan vind ik dat ik Christodon mag zeggen. Als u het niet oké okay vindt, dan vind ik dat ik geen Christodon mag zeggen. Dus meneer de Fries, wil terug... Appels met, met peren perenvergelijken, nee, zo ik noemen ik vind, we dat ook wel. Nee, maar mevrouw verdonk wat ik wel vind... ik vind wel dat de luisteraars zeggen... als de luisteraar zegt, kijk, ik probeer eigenlijk... hoe ik me leven lief is, wat u niet wil... dat u geschied doet de ander niet. Juist. Nou, maar als zo'n ambtenaar of zo'n minister nu zegt je mag met een beroep op gewetensbezwaren de wet niet uitvoeren... dan denk ik, weet je wat, dan ga ik de normen van fatsoen opzoeken... met een beroep op gewetensbezwaren. Nee, maar, maar dat is duidelijk. Maar ik kan me ook voorstellen... dat mensen dat vervelend vinden als ze dat als ze horen. horen. Christenhond. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik vind ook dat die meneer goed recht heeft dat om zijn. dat ook even naar voren te brengen. Erwin, goeiemorgen. U bent de laatste beller die ik in de uitzending laat. Nou, goeiemorgen, Brent. Zeg het maar. Ja, ik, nou, elke ambtenaar die moet een eind leggen. Ja. En in die eind staat dat je gewoon de regels van de wet moet volgen. Ja. En als jij persoonlijk bezwaar hebt om een moslim of een homo te trouwen of weet ik wel wat, dan is dat je persoonlijk iets, dat heeft niks met je werk te maken. Dus als jij dat niet wilt, dan is het gewoon werkweigering en gewoon op staande voeten ontslag slag brengt. Dus je bent het eens met mevrouw Verdonk? Ja, natuurlijk. Oké, okay, je, nou... je, je legt die ID niet voor niks af, want dan kun je het net zo goed niet doen. Oké, okay, dankjewel. Ja, Erwin. Ja. Ik ben het helemaal. Mevrouw zei Mevrouw Verdonker, we moeten zo meteen: want het is dinsdag, we gaan daar op de ik Maar moet iets, iets moet me van het hart Ik heb uw zo ontmoet, een fantastische vent En. Ik ontdekte in de voorbereiding dat u nog steeds niet getrouwd bent. Is het omdat geen enkele ambtenaar u en uw man in het echt willen verbinden? Nee hoor, wij wonen al, uh, ja inderdaad, al dertig uh, al jaar samen. En uh, heel gelukkig zijn we nog steeds. En, uh, maar ja, wie weet, steen je voorprem dat ik nou morgen zeg van... Hè, dat we samen zeggen, we gaan toch nog even trouwen. Dan zegt een ambtenaar tegen me, nee hoor, dat doen we niet meer... want je woont al dertig jaar samen, je hebt al twee kinderen. Ja, het moet niet gekker worden. Ik bedoel, het mag mijn beslissing zijn om te trouwen... en die ambtenaar is uitvoerder van de wetten. Oké, okay, en wanneer gaat... Is hij al op uw knieën gegaan voor u? Of heeft u hem al gecommandeerd? Jongen, we gaan trouwen. Kijk even, jongen, <laughs> ja. Bij ons gaat het heel gezellig. En niet met commanderen en zo. Hè? Uh, de laatste is van Gert-Jan Siegers. Uh, ik zie hier directeur wetenschappelijk instituut Christen... En ik denk niet, is hij dat echt? Ik weet het niet. Maar ik krijg een tweet. Prim vraagt op Radio 1. Hoort het bij de Nederlandse traditie dat christenhonden kunnen draaien... en de wet ontduiken? Pluriforme omroep, weet u wel. Nou ja, uh, mevrouw Verdonk, ik stel het hartstikke op prijs... dat u in mijn bus gekomen bent. En u, ontzettend leuk dat u op de fiets bent gesprongen. Nou, heel, het is echt een genoeg om hier een keer bij jou in de bus te zitten. Ja, het genoeg, het wordt uit uw belastinggeld betaald... dus de bus staat altijd open. Want luisteraars, het is dinsdag. Goedemorgen meneer De Nees. Goedemorgen Prim. Als er nou één persoon is die gestreden heeft voor tolerantie. dan mag ik wel zeggen: dat is Rob De Nees. Nou, dat is lichtelijk overdreven, Prim. Uh, mijn zingen. Uh, ja. Je is, is hooguit uh, bedoeld om de mensen te entertainen. En uh, ze soms heel lichtjes te vertellen wat ik voel over bepaalde dingen. Maar ik ben natuurlijk uh, wat dat betreft. Moet je mij niet overschatten. Nou, ik, uh, ik weet dat u liedjes heeft gezongen. Zo het al een keer gedraaid. Inshallah. En dat u. Het ja, ja, ja, Heeft genomen tegen het wegzetten van mensen op grond. Van, en ook voor homo's heeft u het vrij vroeg opgenomen. Uh, dat is waar, ja. En uh, ja, maar dat vind ik wel. Dat is nauwelijks iets meer waar we, waar we ons tegenwoordig druk over moeten maken. Ik bedoel, homo's, ja. Uh, ik was uh, 14 jaar toen, uh, toen kreeg ik uh, balletles en de meneer die was homo. En ik heb daar nooit een seconde verder over nagedacht. Uh, nee. dat, is, uh, ja, dat is voor mij een, een gepasseerd station hoor, om daar met druk om te maken. De band, de zanger en het. uiteindelijk jaar is die CD. Uh, die is uit, denk ik, 96. Ja, zo lang geleden. En daarop en wilt u het liedje zelf afkon aankondigen, want we zitten krap in de tijd... en ik wil het lied echt goed kunnen draaien. Dus luisteraars Rob Denees gaat zijn lied aankondigen... en ik ga hem alvast groeten en zeggen tot de volgende week, meneer Denees. Gaat u gang. Tot de volgende, tot de volgende week, Pim. Uh, dit is In de Verleiding. Hartstikke bedankt, meneer Denees. Graag gedaan. Ik bedank alle luisteraars, alle deelnemers en gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. Onder wie veel homo's en lesbiennes, de financiers van de publieke omroep. Een glimlach alleen voor mij. Ik weet wat je vragen wou. Meisje als vrouw. Redactie Anouk Tulner, Rien, Aarts en Soleima El Die Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport de tolerante Marien Albersboer. Eindredactie en de de intolerante Barbara van der Klis. Zometeen ster door Wegens en Felix Bunders met de gids.fm. Morgen praten we over verspilling van belastinggeld in Rotweken. Tot morgen, geniet van Rob de Nijs. Namaste, dag. Ik hou van televisie op z'n tijd en ook best wel van pulp televisie op z'n tijd. Daarmee zeg je dat SBS een pulpzender is? Dat lijkt me een understatement. Mensen kunnen niet altijd het onderscheid maken tussen een persoonlijke mening van de interviewer... en de advocaat van de duivel die je bent. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. Daar gaat het om, dus het moet wel heel persoonlijk zijn. Straks van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Nu bij Foto Konijnenberg, de Canon EOS 60D. Met gratis een jaar lang Focus Magazine in uw brievenbus en twee gratis fotoboeken. Ga naar fotoconijnenberg.nl voor deze unieke actie en de voorwaarden. Kenners kiezen Konijnenberg. Kapitool Reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Reach Shop en Selectus Boekwinkels. De Canon EOS 60D met gratis Focus Magazine en twee fotoboeken. Kijk op fotoconijnenberg.nl Dit is Radio 1.